Op zouten Zagen Oké okay. Hakken Doe doe boing boing, hakken en zagen Zagen en hakken, hop laat eruit Een nou je toppie, geen harp maar kopie Hakken en zagen, wat een geluid Hakken en zagen, zagen en hakken, hut naar het bal. Kijk, ze is hard gaan, strakker zijn aanstaan, die mag van loenies, hier in de hal. Doet, doet, boing boing, hakken en zagen, zagen en hakken, hoor je die beest? Ik voel me wappie, bij ieder klappie, dat is lekker vreed, man, ben jij al geweest. Hé hey man, hoest! Hé, hey, kan je me misschien vertellen wat de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breng je naar de ingang. Pannekoek! Hé, hey, hoe lang duurt die rijf man? Twintig uur? De eering, Zo kort! Hé hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent me mijn moeder me niet in de tanker! Swabber. Twum, twum. Zagen, zagen en hakken, hop, laat eruit. En nou zie je toppie, geen het maar koppie. Hakken en zagen, wat een geluid! Toet, toet, mooi, mooi, hakken en zagen, zagen en hakken, hup naar het bal. Kijk, ze is hard gaan, strakker zijn aanstaan. Die mag van hier in de hal. Shit, hebben ze weer die waterkranen die gedraaid? moet ik ik ga hier uit maar helemaal gek hier dan. Hey, hou me even tegen het licht aan, k kan ik kan niet zien of, of, of mijn hart nog klopt Doei, doei, boi, hakken en zagen, zagen en hakken, hoor je die beest Ik voel me wappie, bij de klappie, dat is lekker vreed man, ben jij al geweest Ooh, ooh.